Te staan. Dan zie je die jongens en de meiden gaan. Super snel gaan ze naar beneden. En ik er achteraan op mijn slee. Hé hey, lieve meid, ga je met me mee?